10 Uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De dood van een medewerker van TBS-kliniek De Kijvelanden in Portugal. was het gevolg van personeelsproblemen en een te hoge werkdruk. Dat staat in een voorlopig inspectierapport. dat in handen is van RTL-nieuws. De 25-jarige medewerker werd in februari vorig jaar. met een schaar neergestoken door een patiënt die Ritalin had gesnoven. Volgens de inspectie was er een tekort aan personeel, werden inhuurkrachten onvoldoende ingewerkt en was er te weinig toezicht op het gebruik van medicijnen. Een Rotterdammer van 19 is aangehouden als verdachte van een schietpartij in een shisha-lounge in Den Haag. Daarbij kwam vorige week zaterdag een jongen van 17 om het leven. Op sociale media waren beelden te zien waarop knallen te horen zijn, waarna iemand wegrent. Of dat de man is die nu is aangehouden is onbekend. De Rotterdammer zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Facebook heeft het profiel verwijderd van de blanke extremist Richard Spencer... mogelijk vanwege haatzaaiende berichten. Spencer is de voorman van de Amerikaanse alt-right-beweging... die streeft naar een land voor uitsluitend blanken. Behalve zijn persoonlijke profiel... zijn ook twee andere Facebookpagina's van Spencer verdwenen. Hij heeft nog wel accounts op Twitter en YouTube. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag zijn vanavond de tegels uitgereikt... de belangrijkste journalistieke prijzen. In de categorie nieuws won Bas Haan van Nieuwsuur. Hij toonde aan dat het niet best is gesteld... met de onafhankelijkheid van het WODC... het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De tegel voor het beste interview ging naar Jannetje Koelewijn van NRC. Zij sprak met nabestaanden van de aanslag op de luchthaven van Brussel. En de talentprijs was voor de 22-jarige Timo Nijssen. Hij won de tegel voor een stuk dat hij schreef als stagiair bij de Volkskrant. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook wat sluierbewolking. Smiddags wordt het dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Laat nu eenmalig uw CV-ketel uitgebreid controleren door Veenstra.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 Ja, en op zo'n dag trek je natuurlijk iets oranjes aan. Koningsdag, koningsdag, kan het gebeuren. Met een hoofdprijs van 250.000 euro. 20 jaar lang. Belastingvrij. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekzavers.nl/mythes. Bij aankoop van 30 euro aan Koningsdagloten krijg je een gratis Koningsdagshirt. Alleen bij Primera. En op is op. Koningsdag kan het gebeuren. Staatsloterij, speelbewust 18. Plus. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Het tweede gedeelte van het Sportforum. De gast Jeroen Guter van de NOS, Sanne Klijsters van L1 en Lennart Bloemhoff van de Volkskrant. En we gaan het hebben onder meer over de Amsterdam Goldrace, Formule 1 en de ontknoping in de Jubilee League. Eerst het is vier minuten over tien. We zetten voor u het belangrijkste sportnieuws van vandaag op de rij. Abdi Nagee is onder erbarmelijke weersomstandigheden... zevende geworden bij de marathon van Boston. Bij temperaturen net boven het vriespunt. slagregens en harde wind. Liep Nagee 2 uur 23 minuten en 16 seconden. De Japaner Yuki Kawachi won de helse uitputtingsslag. Zo in 2 uur 15 en 58 seconden. Robin Haas is al in de eerste ronde... van het Masters toernooi in Monte Carlo uitgeschakeld. De Rus André Rublev was in drie te sterk voor Hazen... die zichzelf nog trakteerde op een scheldkanon... Schandalig, riep hij En Paul van Askeer terug als coach van de hockeyers van HGC. De uitbondscoach neemt het na dit seizoen over van Jan Jorn van het Land. Jong Ajax heeft in de Jupiter League in eigen huis met 1-0 gewonnen van NEC. Het was voor de tweede keer dat het duel gespeeld werd. De vorige keer won Jong Ajax met 2-0, maar stelde het een speler op die niet speelgerechtigd was. Door de zege gaan de Amsterdammers Fortuna Sittard voorbij en zijn ze koploper. En Robbie Alfle wordt komend seizoen de trainer van Helmond Sports. De Utrechter is de opvolger van Roy Hendriksen, die na twee jaar vertrekt. 48 jaar is Alfle en was dit seizoen een van de assistenten van John Stegeman bij Heracles Almelo. Michiel Kramer is voor zeven duels geschorst naar aanleiding van zijn rode tegen Vitesse. De spits kreeg in Arnhem een beuk van Alexander Butner, waarop hij zijn noppen in het gezicht van de verdediger zette. De aanklager deed Kramer een voorstel van zeven wedstrijden schorsing... en dat is door Sparta inmiddels geaccepteerd. Zeven wedstrijden. Okay. Het is wat. Het gebeurt niet vaak dat je zo'n schorsing krijgt. Um, uh, we, we eindigden een beetje onvoldaan um, uh, over Ajax net. Van der was democratisch weggestemd. Ja, van der was democratisch weggestemd. Maar Lennart Bloemer van de, uh, de... Ja, de, uh, de Volksstand. jij wil daar in ieder geval nog iets uh, even over kwijt. En volgens mij was Jeroen ook nog niet helemaal klaar. Ja, bij, bij, die clubs, dat... bij de clubs zit gewoon alles fout... wat bij PSV volgens mij goed gaat. En dat is structuur en, en beleid. En, uh, en niet mee met die waan van de dag. Uh, t, ja, dat, dat die selectie... Niet, niet goed in elkaar zitten. Dat is natuurlijk ook daar een symptoom van. Dat je te veel spelers hebt die uh, te, te veel in pieken en dalen zitten... en niet, niet, niet constant presteren. Uh, maar ik denk zeker sinds gisteren... dat, dat ook de drempel voor sterk zoals zoals de Licht... zeker niet uh, hoger is geworden om te vertrekken bij Ajax. Uh, je hebt geen uitzicht op de Champions League eigenlijk. Uh, je supporters slaan op je bus... Uh, ik, ik, ik, ik zie die toekomst nog niet zo rooskleurig in nee, van de, ja, van de, ik de club. Ook en ik denk dat, uh, dat je daar een heel goed punt hebt. Uh, ze hebben heel veel talent rondlopen, maar al dat talent uh, dreigt uh, Ajax nu te gaan verlaten. Want uh, je zegt de licht, maar datzelfde geldt voor Van der Beek waarschijnlijk. Uh, Onana staat op de nominatie om te gaan vertrekken. Zie je. Zieg uiteraard zal een uh, heel ergens anders gaan zoeken. En uh, zo zullen er misschien nog wel een paar zijn. Ja, dan uh, kan Ajax eigenlijk weer van vooraf aan beginnen. Nou, misschien is dat wel goed. Maar dan moet Ten Hag, om dat verhaal eventjes uh, af te maken... wel echt de, de kans gaan krijgen om uh, zijn werk te gaan doen zoals hij dat zelf wil. Als die gelegenheid ontstaat... dan denk ik uh, dat het uh, nog wel eens goed zou kunnen gaan komen. Maar ik geloof niet dat Ajax er de club voor is dat dat uh, mogelijk gaat maken... Hmm. Nee. Oké. Okay. Hebben we dan nu alles uh, wel zo'n beetje gezegd, Lennart? Ik uh, ben er helemaal vanaf. Je bent het voor je schouders. Ja. Jeroen, ja, jij bent er ook kwijt nu? We gaan nu door. Ja, ja, ja ik, ik, dan heb ik nog één dingetje. Oh. Ja. <laughs> ik was net al klaar, maar nu we nu, hierover nu beginnen, er komt weer wat. Ik, ik zit van als je dan nou PSV, Ajax... Bij PSV hebben ze zo'n Toon Germans, zo'n zo ervaren rot, zo'n bestuurder. En Ajax is natuurlijk toch ja, van de Sar, Overmars en nog, nog relatief jonge mannen... Euh, uit het voetbal in één keer zo doorgeklommen. Missen ze niet gewoon een type Germans, gewoon een ervaren... Bestuurder die misschien iets meer de rust kan bewaren. De patras familias. Ja. Ja, en iemand met, uh, met veel bestuurlijke ervaring. Ja, ja. Dat, uh, dat zou je kunnen zeggen, ja, Denk ik ook. Aan de andere kant denk ik dat het bij Ajax ook stukken lastiger is om de rust te bewaren. vanwege die structuur van de club. En het is beursgenoteerd en je hebt oh. een RVC. En er zijn veel meer belangen binnen die en club. En met name alle stromingen binnen de club. En ja, dan heb je precies. juist iemand nodig die, die niet zo snel. Hè, die, die misschien ook af en toe gewoon dat soort belangen even ja. aan de kant durft te zetten. Ja, gewoon, maar ze het in het verleden natuurlijk ook al geprobeerd. Ja. maar die mensen die waren ook binnen de kortste keren vertrokken. Ze hebben Germans ook benaderd, uh, dacht ik. Ja, twee keer. Ja. Maar die to to to niet. Toen hij nog bij zet zat. Ja, ja, mensen, en, en zo zijn er meer hele capabele mensen in de voetballerij. Die zijn misschien ook wel eens benaderd. Maar, nee, nee, maar, nee, maar, dit, maar dit, dit soort dingen Ajax. dit soort dingen zoals wat er nou met die bus is gebeurd. Als je dat ziet en dat komt voorbij en je bent bestuurder en je wordt gevraagd. Dan denk je toch ook wel drie keer na dat je denkt, ja maar daar stap ik ja, gewoon dat, niet in. Dat is precies wat ik wil aangeven. Ook met, met, dat zullen spelers ook denken, dat zullen bestuurders denken. Het is een wespennest waar je, ik denk, niet zo snel in wil stappen. Slechte reclame voor Ajax. Uh, ja, dan ja. zijn we nu echt klaar Lekker. hoor. Okay. <laughs> Gaan we door naar de Amstel Gold Race. Het was geen Valverde, geen Sagan... maar het was Miguel Valgren die gisteren de Amstel Gold Race won. Bij de vrouwen werd de wereldkampioen de winnaar. Wie van de drie? Gio. Ja, mooie finale hoor bij die Amsterdam Gold Race, bij de vrouwen. Dit zou het moment zijn voor Blaak om te gaan. Dan valt het even stil, nee. maar dat Blijf doet zitten. Niet. Nee. Dan gaan we gewoon sprinten en dan gaan die twee Nederlandse vrouwen uitmaken. Wie hier de Amsterdam Goldrace voor de vrouwen gaat winnen. Blaak op de macht, op het grote verzet. Here comes the world champion Blaak. Sprat is out of the way. And look at Blaak though, she's advancing. Chantal Blaak wordt de opvolger van Anna van der Breggen. Ja, Riesebeek is weg. Ja, ook die. <laughs> Uitgevoerd tot vijf plus de renner de 185. Riesbeek. Dit hou je toch niet van mogelijk? Een rijdt tussen mannen als Sagan, de wereldkampioen, Valverde, de veelwinnaar. Riesbeek, from the original morning break for Ronpot Nederlandse Lottery. Als ik moet wachten om Peter Sagan te kloppen vanavond maar uh, ik heb geen illusies, dus uh, ja, ik heb niks te verliezen. dus Waarom zou ik het uh, niet gewoon proberen? Alejandro Valverde bringing this group back and it's all kicking off the last climb of the day. Oh, hier zit wat eindelijk. op. Hier zit wat op. Het is Michael Valgren die hier gewoon eindelijk dan de afstekenrace wint, nadat dat hij dus twee jaar geleden al zijn neus aan het venster stak. Valgren wint voor uh, Knoetzinger en dat is Gattu Marotto de nummer drie. Ja, Miguel Valkrijn, die won dus. Deen, uh, Sander Klikers van L1. Jullie hadden een uitzending. Ja. Gisterenmorgen, ik heb ervan genoten. Ah, mooi. Uh, uh, de, de, de eerste groep die wegging, dat waren volgens mij een paar rompotrenners. Die gingen weg. En jullie man op de motor versloeg het alsof hij op 100 meter van de finish was. Ik vond, uh, ja, Ik vond het uh, echt, echt geweldig. Helemaal ja, blijven luisteren. Ja, ja, ja, ja, ja vond, mooi. Je blijft luisteren, inderdaad. Ik vond het jammer dat die uitzending uh, stopte op een gegeven ogenblik. Maar dat. Dan moeten we nog in met de NOS gaan praten kan om dat zeggen, nog wat langer door te trekken. Dat, dat, dat, dat kon niet anders. Beschrijf even, voordat we in gaan zoomen op, uh, op de wedstrijd even hoe de sfeer in, in Limburg was. Uh, ja, nou ja, Limburg is natuurlijk wielerprovincie nummer 1, durf ik al te stellen. Het weer en werkt ook geweldig Het fijn, was natuurlijk. fantastisch weer. Uh, je had het beste deelnemersveld dat je maar kunt wensen voor de Amsterdam Gold Race. De heuvelrenners waren natuurlijk aanwezig. Uh, de jongens die nog even een weekje doortrokken, die normaal gesproken stoppen na de stroken omdat ze weten, dit parcours is zo veranderd. We kunnen nu ook hier winnen. Nou ja, dan krijg je een uh, fantastische combinatie. Super weer, een super deelnemersveld. Uh, en uh, en het was ook een hele mooie strijd geworden. Ja, ja praten we even verder over. Hè, waarom de, die absolute toppers, als ze kan en wel werden, niet op het podium stonden. Ja. Maar we hadden een Nederlander, de eerste Nederlander, die werd 21ste. Dat is Oscar Riesebeek. Kwam mm -hmm. uit de vroege vlucht. Uh, werd ook nog uitgeroepen tot strijdlustigse strijdlustigste renner. Uh, Oscar, goedenavond. Ja, Oscar. Goeie... Oscar? Goeie... Ja, Hoi. daar ben je. Ah. Ja, ja. Oh, Inmiddels iets minder strijdlustig, uh, <laughs> zou te horen. De d after. Ja. Yeah. <laughs> ja, ja, we zijn al redelijk uh, terug rustig geworden, want uh, ja, we moesten uh, vanochtend vliegen naar Kroatië. Dus ik zit nu uh, al in het oosten van Kroatië, de dag naar de Amstel. Dus, uh, ah, reisdag. Ja. ja, ja. Hey, vertel ja, eens, wat, wat, hoe heb jij gisteren de dag beleefd? Ja, um, het doel was in eerste instantie om mee te zijn en dat was uh, gelukt. Toen kregen we al best wel snel een grote voorsprong. En uh, ja, dan begint toch stiekem uh, wel te hopen om uh, ja, misschien de Gulpenberg, Kruisberg uh, te overleven. Misschien Keutenberg. En dat leek allemaal vrij realistisch. Dus uh, ja, toen uh, ja, alles aan gedaan om uh, de grote uh, ontploffing in, het, uh, in de favoriete groepen om die voor te zijn. Hm. En die sloten toen uh, daarna aan. Dus uh, ja, toen, uh, toen was de finale begonnen. Ja. De, de avond voor zo'n Amsterdam-Goldrace, filosofeer je dan, of denk je dan... of droom je dan in je hoofd nog wel eens over hoe die zou kunnen verlopen? En dan met name voor jezelf? Uh, uh, ja, zeker. Maar ik had natuurlijk nooit verwacht uh, of durven dromen... dat, uh, dat ik ze tot zo diep in de finale uh, zou kunnen meedoen uh, vanuit de vroege vlucht. Hmm. Waarom niet eigenlijk? Uh, nou ja, je weet het natuurlijk nooit. Je hoopt altijd dat een uh, vroege vlucht uh, het, uh, het uh, ja, heel ver komt. Maar uh, 9, 9, van de 100 keer mislukt dus dat toch? Mm. En uh, ja, gelukkig uh, gaan we gisteren uh, best ver. Ja. Hey, als meest strijdlustige renner, hè? wat krijg je dan eigenlijk? Is dat een beetje in de categorie uh, machine dat jij er bent of uh, is er nog wat leuks aan verbonden? Nee, ik kreeg. Ja, het is natuurlijk sowieso voor mezelf, maar ook voor de ploeg. Leuk dat je daar toch ja, eventjes zo op het podium mag komen. En ja, ik kreeg een, een leuk aandenken aan de strijdlustigste renner. Ja, maar dan willen wat wij dan? weten hoe die eruit ziet, ja, natuurlijk. Beschrijf ding. hem, zeg wat het is. Of heb je hem al op als het was? Uh, de was? Nee, nee, nee, het was een, een, een rond, volgens mij bronzen. Een bronzen. Uh, ja een soort medaille achter vorm en daar stond uh, een, uh, een belangrijk persoon in, uh, in de geschiedenis die uh, ja, uh, de de renner uh, daarvoor stond. Nou, je weet het wel heel spannend te vertellen <laughs> moet ik zeggen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, maar jij bent er blij mee. Dat waren wel nog een mooi top. plekje. Ja, ja, ja, ja, ja absoluut. Ja. Wat hey, doe je deze week? Kijk, je, je zit nu in Kroatië, maar wat, wat doe je allemaal deze week? Uh, nou, morgen hebben we de eerste etappe van de Ronde van het Kroatië-programma staan. Dus uh, dan mogen weer op de bak en aan de bak. En uh, ja, dat duurt uh, tot en met zondag. Dus uh, ja. Ja, weinig tijd om uh, ergens best stil te staan. dat is nee. niet zo erg. Nee, oké. Okay. Ja. Goed, dankjewel, dankjewel voor nu. En succes in Kroatië, Oscar Riesebeek. Ja. Het is zo. goed, dankjewel. wel Tot ziens. Doeg. We de beste Nederlander, hè? De Amster Ja. Wat moet wij eigenlijk van denken, Sander? Dat het niet, hè... Eh, Mollema, Geesink, Poels, dat soort namen... dat, dat verwachten we toch eerder op die ja, plek? Nou ja, dat was echt een tegenvallen uh, Waar de Nederlanders het hele seizoen echt goed meedoen... en zelfs voor een deel domineren. Kijk, Nicky Terpstra. Was het uh, gisteren bij uh, een raadselachtig gewoon, ook gewoon slecht. Daar uh, kunnen we ook kort over zijn. Uh, Poels was gewoon nog niet goed. Maar die, die kwam ik net terug van een uh, schouderblessure... Um, uh, een sleutelbeenbreuk... Uh, Teunissen werd op het laatste moment toegevoegd aan de selectie, was dus niet meer helemaal top. Geesink is net weer opnieuw opgestart feitelijk, na een trainingstage, niet helemaal top. Mollema die kon echt de nauwe nood nog maar volgen in die eerste groep. Uh, Terpstra, die ging er al heel vroeg vanaf. Uh, ja, het was, het was ten gewoon dan. niet genoeg. Ten Dam? Zelfde. ten dan maar ook niet genoeg. Ja. Dus uh, ja, het geeft ook al aan, één, dat uh, deze wedstrijd echt ongelooflijk zwaar is. Uh, kijk, de jongens die daarvoor reden, Gilbert, die de, de, de goldrace vier keer gewonnen heeft, die kwam ook niet mee in die, in die eerste groep. Dus het was een uh, internationale topselectie die daar uh, voorin zich kon handhaven. En je moet echt helemaal 100% topfit zijn en ook een beetje geluk hebben ja. om uh, daarin voorin is, mee te draaien. Is er dan al een aantal jaren, zeg maar, gebrek aan geluk? Wat de Nederlanders doen al. Nou. Best een tijdje niet ja, mee. Ja, nee. Dus. De laatste zege was Erik Dekker. 2001, denk ik. Dus dat is al uh, veel jaar, te lang nee. geleden. Uh, Kroon, laatste keer podium. Ook alweer tien jaar geleden, 2009 denk ik. Dus uh, nou ja, dit is gewoon een ontzettend lastige wedstrijd. En dit is een hele specifieke wedstrijd om, uh, om, uh, om te winnen. En in principe uh, zou een type Mollema in ieder geval heel kort uh, kunnen finishen. Maar dan moet je absoluut top zijn. Nou ja, Mollema heeft ook misschien wel zijn uh, gedachten, in ieder geval zijn zinnen gezet op uh, een grote ronde. Ja, dan kan je niet overal even goed zijn. Is dus dat niet ja. vaak zo bij de Amstel Gold race? Dat renners vaak met een andere koers bezig zijn dan met, met diezelf. Want, ja, nou ja, voor die de Nederlanders is wel terf zijn ja. bezig met Vlaanderen, Roubaix ja. En dan, oh ja, die Amstel Gold race. Zeker. En die andere jongens zijn bezig met de rondes. Ja, voor de Nederlanders geldt dat zeker zo. Kijk, ja, andere jongens niet hoor. Kijk naar Valverde, ja, die is het hele jaar goed. Uh, Sagan, die rijdt ook het hele jaar goed. Uh, maar de Nederlandse jongens, ja, die proberen toch een beetje te, te pieken. Kijk, Dumoulin, die rijdt dan ook echt bewust niet hier in uh, de Amstel. En die gaat uh, nu uh, zondag in Luik wel rijden. Om te bereiden op de Giro, die zou wel in de toekomst hier kort kunnen rijden als hij een beetje over dat uh, uh, ronde verhaal heen is en zich echt wil gaan focussen op dit soort uh, wedstrijden. Ja. Je, uh, Jeroen, heb jij je uh, Jeroen Grutter, heb je iets van meegekregen? Want je zat natuurlijk ook bij uh, PSV Ajax, dus de ik heb uh, uh, er ergens uh, gedaan uh, tijdens de rust van de wedstrijd en uh, na de wedstrijd. Maar uh, het hele netwerk lag uh, Oh echt? Op de achterste, dus ja, het was voor mij uh, pas denk ik na een, uh, een, uh, een uur of zeven, half acht voordat ik eindelijk de uitslag wist. Ja, ja. ja, Bram Tankink wil ik eigenlijk even aankaarten. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Ja, nou, ik weet dat hij uh, heel lang voorop heeft gereden in die kopgroep. Het laatste laat een kwartier, voor, of zo. Ja, kwartier voor. Ja, kwartier voor, ja. Dus het moet een uh, soort verzegentocht zijn geweest door het ja, uh, overal uh, toegejuicht. Ja, nee, oké, okay, dat ja. is prachtig. Ja, ja, ja, die kopgroep van uh, negen en uh, Bram was de enige die voortdurend werd uh, toegeschreven. Armon Gerizibink zat ook mee, maar iedereen ging voor uh, Brammetje hebben vandaag nog even gesproken. Ja, die vond dit uh, de allermooiste Amstel Goldrace ooit. Terwijl het ook wel verder gewoon een, natuurlijk een eretocht is uh, door het uh, Heuveland. Uh, verder voor de eindzegen. Uh, natuurlijk kansloos. Maar wel een prachtige uh, ja, toch een beetje... Uitzwaaikoers bijna. Uitzwaaikoers bijna, ja. Dat is een mooi woord. Ja, het maar dus de Tselink heeft dat ook gehad, hè? Met het ja. Giro, weet ja, ja, je ja. nog? Dat hij oh, die groene trui de nog de bergtrui pakt. De bergtrui ja, nog, ja. ja, precies. Is trouwens zo de, bergtrui, de, ja. de, de, de krant Lennart van verwerkte, er stond een mooi artikel in over, ja, Over tanking. Ja, volgens nog een apart tweetje over dat het heeft veel gedaan, blijkbaar. Het heeft een hele hoop reacties losgemaakt. Nou, die heb ik gemist. Dat, dat, dat artikel of de reacties? Uh, de reacties. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> Vertel, me, nu ben ik ook wel benieuwd Hij zegt zelf, dank voor alle fijne en mooie reacties. Die had ik even niet aanzien komen. En dank ook aan Iwan, die het zo mooi uh, heeft opgeschreven. Elk verhaal heeft twee Iban kanten. Iwan Tol. Ja. Want dat was een verhaal over laag, hè? Over ook de niet ja. zo leuke periode. Ja, nee, hij was heel openhartig. Het was een heel mooi verhaal. En uh, dan zie je toch ook een beetje de mens achter de renner. En dat is ook prettig, vind ik. Zeker in uh... Een brandtanking, die toch iedereen kent als die joviale man die de altijd. Wel eens, ja, ja, precies. En dan zie je toch dat er een diepere laag achter zit en dat het helemaal niet altijd die grappige man was. Zeker niet van binnen. Ja, uh, maakt hem rijker als persoon. Ja, dat ja, maakt die afsluiting van die loopbaan nog mooier eigenlijk. Ja, uh, het zeker. is mooi dat dit soort kwetsbaarheid ook op uh, waarde wordt geschat ja. uh, door de lezers. Want vaak, uh, mede door alle mediatrainingen en dergelijke, uh, wordt het heel erg afgevlakt. Dan uh, zie je heel weinig van mensen terug in interviews. Maar eigenlijk zouden ze dit als voorbeeld moeten nemen. Ja, ja. Ook binnen andere sporten. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, bij de vrouwen was er over de Nederlanders uh, niet te klagen over het succes. Dat is trouwens al heel lang het geval. Um, kunnen jullie duiden? Ik begin even bij, bij Sander uh, Kleijers van L1. Um, waarom die Nederlandse vrouwen al zo lang domineren? Nou ja, dit heeft ook al te maken met uh, de investeringen die Nederlandse ploegen eigenlijk doen in de wielersport. Uh, Boels Dolmans is uh, een ploeg die echt uh, heel veel geld uh, steekt al een paar jaar in de vrouwenwielersport. Die zijn echt toonaangevend. Dat is een beetje het team Sky. En dan ook nog, uh, nog niet besmet uh, van de, de vrouwensport. Die hebben uh, goede buitenlandse rensers aangetrokken. Die hebben weer goed gekeken naar Nederlandse rensers en begeleid. En, uh, en zo is daar, zijn daar heel veel uh, toprensers uh, uit voortgekomen. Um, ken Van der Breggen, ken Blaak. Um, die in, allebei in die ploeg rijden. En ik denk ook wel de, de cultuur die uh, in die uh, vrouwenwielersport uh, heerst. Uh, met Van Moorsel die begonnen is en dan kreeg je de periode Vos. En nu heb je de periode uh, Van der Brecht. En er zijn toch heel veel uh, vrouwen die zich daaraan spiegelen. En uh, dat doen ze gewoon heel erg goed. Ja. Ja. Dus, uh, het is natuurlijk uh, mooi. Het krijgt meer aandacht ook uh, door de jaren heen. Ja. Dan zou je denken, nou, dan krijgen ze ook wat, uh, wat beter betaald. jean mm, laag kreeg 1128 euro voor de overwinning. Ja. Uh, nou, dat is natuurlijk, hè, ik verdien het niet elke dag... maar dat is, uh, voor dat soort niveaus natuurlijk is dat een schijntje. Ja. Uh, als je het gelijk met Valkadeen, die krijgt 16.000. Ja. Uh, ook koersdirecteur Leo van Vliet ziet daar graag verandering in. Wij maken niet het, uh, het prijzengeld, uh, de indeling daarvan... Maar... Ik ben er zelf ook wel een beetje van geschokt hoe groot het verschil dat is. Kijk, de dames die, die komen van ver. Die wedstrijden komen nou. De mensen, de bedrijven, de, de, de wedstrijden investeren daarin. Maar kijk, dit moet op termijn natuurlijk wel even heel anders worden. Ja, op termijn. Ja, en dat moet natuurlijk heel snel. Kijk, want de Ronde van Vlaanderen is niet anders. Ja, Daar krijgt de winnaar 20.000 en de winnares 1.200. Ja. Uh, nou ja, goed, uh, dat gebeurt veel meer terreinen. Ik dat het moet weken... natuurlijk ook wel uit kunnen. Het is, gewoon, ja, het is een commercieel plaatje. Dus ja. uh, interesse is geld. En uh, dat, dat moet groeien. En dan, dan groeit het geld mee. Ja, en de, je wil wel de... dat die vrouwen ook... Op dat niveau hè, dat, ze, dat ze zich kunnen bedruipen. En niet alleen degene die de koers wit natuurlijk. Volgens mij is ook de imago-schade voor de hoofdsponsor... vele malen groter dan, dan die paar duizend euro die ze bij moeten lappen... om het een beetje gelijk te trekken. En wat doe je met die... Wat doe nou je nou? Ja, omdat het gewoon heel slecht is ook voor de sponsor dat, dat je uitstraalt. en Dat je daar slechts een tiende voor over hebt. Voor de vrouwen, dat je wel een vrouwenkoers organiseert. Nou ja, die vijftien duizend oh ja. euro kunnen ze ook al bijlappen. Zou er wat meer hijs over moeten zijn? Nou ja, volgens mij is die heisa wel een beetje ontstaan op social media. Er zijn ja, ook wel heel veel zeker. vrouwen die zich daar uh, het, zeer terecht uh, druk om maken. Richting ja, sponsor ook? Of gaat het dan meer uh, richting, nou, richting koers? En ook uh, een algemene zin, om toch een signaal af te geven van jongens, ja, dit is eigenlijk niet normaal. Ja. Ja. Opvallend vond ik dat Leo overigens zei van, uh, ik, ben, ik ben er ook van geschrokken toen ik het hoorde, dacht ik... Uh ja weet Wa dat toch. Waarom, waarom wist, je dat, wist je dat dan niet? Is hij, ja, maar eh, is dat... voor is Leo niet de directeur van de vrouwenkommers. Ja, dat is cool. Leontien van Moorsel Maar Leo van Vliet heeft echt wel de touwtjes in handen. Zou het wel moeten weten, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Nog, Nog even, hè? Wat, wat, wat doet die Amstel Goldrace nou met Limburg? Wat, wat betekent dat voor zo'n provincie? Nou ja, het is uh, het, toch het grote uithangbord van de Limburgse wielersport. Het is de grootste wedstrijd van het land. Uh, en, en daar komt ook wel een soort van trots uh, in, in Limburg... Uh, naar voren. Ik weet, kijk, op zaterdag reden er 15.000 mensen de tourversie, om eens even een voorbeeld te geven. En normaal, na afloop, komen al die mensen bij elkaar en dan wordt er flink gedronken. Dus het is het echt één grote, een beetje uh, après-ski-feest uh, met de uh, Hollandse hits, zoals je het allemaal zo mooi noemen. <lacht> maar uh, de nu. De uh, en maar nu met de Rohonenhezen, die, die, die trad uh, live op. En dat ja, was eigenlijk wel. voor het eerst, waardoor ik er ook zelf dacht: van, goh, dat is eigenlijk wel mooi, want nu geef je ook een beetje een stukje Limburgse uh, sfeer en gooi gooien over dat, uh, dat feestje heen. En um, ik denk dat dat heel veel mensen, want ik ben ook bij die Tourversie geweest, eigenlijk ook heel trots maakt. Want kijk eens hoe gaaf dat is. En nu ziet iedereen ook dat we ook met Rowan een mooi feest kunnen bouwen. Daar hebben we niet alleen ja. maar een hazers hazels voor nodig. Ik vond ja. het trouwens wel mooi dat uh, een van jullie verslaggevers, uh, ochtends voor de start aan Nicky Terp, vroeg of hij alsjeblieft, als hij zou winnen een stukje een stukje tekst van Rowan te wilde het over. Ja, ja uh, kan dat kan niet mee. Stel nee, maar. Het right. enige wat hij zei van, daar ga ik toevallig zelf over. dat precies, hij dat niet prijsgeven. Hoe sta jij er eigenlijk in, in die betaling mannen en vrouwen eigenlijk? In het huurrennen? Het grote verschil? 1100 euro ten opzichte, uh, tegenover 16.000 bij de mannen? Ja, dat is een aanzienlijk verschil. Volgens mij uh, rijden de vrouwen ook wel beduidend kortere koersen. En is het ook nog maar sinds kort dat deze koersen voor vrouwen georganiseerd worden. Dus er is wel een inhaalslag die momenteel wordt gemaakt... En uh, uit, uiteraard zal er ook een financiële inhaalslag gemaakt worden. Het moet eventjes opgebouwd worden. Daar wordt nu over gepraat en uh, dat wordt gewogen. En er uh, zullen binnenkort wel uh, betere bedragen voorkomen. En als het zelf eisen, dat heeft bij het voetbal. He, was het nou die Deense dames uh, die dat toen hebben gedaan? Ja, dat, dat was bij het handballen. Volgens mij bij nee, mijn hoofd. Ja. Dat ook zo team die is, op. is ook zo'n voetbal. Voetbal is ook Voetballer, zelfs gestaakt, die wilde ja. die wedstrijd niet voeren. Dat was het ja, ja, was dat was het. niet eens waarom. hebben ze een stuk meer. Han ja. Ja. Ja. Ja, je vrouw toch ook, hierom? Je kunt het altijd proberen. Het is wel lastig. Het is natuurlijk ook marktwerking. Er kijken eenmaal meer mensen naar de mannenwedstrijd zoals de wel. Maar het zijn een paar dus een deel. gaat er niet om miljoenen euro. Precies. Maar we hebben het nu over sport breed. Voetbal, vrouwen, voetbalmannen, dat is gewoon een heel groot verschil, ook als het gaat om uitzendrechten. En dan dus, dus, ja. nou, en dus, en bij, dus, bij de nationale elftal was geloof ik zo dat, dat, dat die man, ik weet niet of dat nou bij Oranje was of bij Denemarken, die zei nou de leveren wel wat in, want die krijgt natuurlijk al genoeg vanuit hun clubinkomsten. En dan is dat nationale is voor hun is een ja. leuke bonus, ja. maar als je dat wat evenrediger verdeelt, dan is dat voor die vrouwen een mooie inkomstenbron. Ja. Dus ik begrijp aan hier aan, aan, aan tafel, als wij nu met z'n vijven zouden gaan staken, dan gaan we met z'n vijven gewoon ook allemaal meer verdienen. Nou, ik zie die volgende week niet. Ja. <laughs> Zijn we klaar? Ja. We gaan naar de Formule 1. Max Verstappen, vijfde bij de Grand Prix van China. Um, dat had eigenlijk een veel betere klassering moeten zijn... maar Verstappen ging in de fout. Eerst was er een botsing met Hamilton... en later nog één met Vettel. Bij Circus Sport erkende Verstappen... dat hij zijn eigen glazen heeft ingegooid. Nou ja, het is gewoon klote. Maar uh, ja, zelf uh, deze race is gewoon, Dus ja, op dit moment uh, gaat het, loopt het gewoon even niet soepel. Maar ja, dat heeft vorig jaar ook niet gedaan. En uh, nu is het gewoon een zaak om dat... Om dat proberen om te draaien. Ja, Lennart Bloemhoff uh, van de Volkskrant. Verstappen die een, een fout toegeeft. Is dat een volgende goede stap in zijn, is, uh, in zijn leerproces? Ja, dat is een, een, een keerpunt misschien wel. Uh, ja, de, de, die vorige twee races reed hij ook niet feilloos. Maar dan, toen keek hij niet in de spiegel. Uh, dat was gisteren wel zo. En je hoort het nu ook in zijn stem. Hè, dat hij echt een beetje vertwijfeld is. Van, ja, ik, ik weet ook niet waarom het niet lukt. En uh, vorig jaar kon hij natuurlijk nog zeven uh, hij wijzen naar anderen of naar zijn auto of naar zijn motor. En dat is nu gewoon niet zo. Hij heeft uh, ja, drie races uh, uh, gereden, drie races uh, gaat het over zijn rijstijl en of hij misschien te agressief is. En um, ja, dat is, uh, er wordt meer over gesproken dan in die voorgaande Drie seizoenen bij elkaar. Hè. Ja, zou het nog schelen omdat het zo kort zit op hè, het vorige incident, de, laten we zeggen vorige week. Ja, nou, je, je, ziet, je ziet dat hij heel erg hunkert naar een goede race. Dat zag je gisteren ook. Hij, hij, hij, kijk, een coureur die weet meteen, hij kwam die baan op. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal met pitstops en zo ga ik hier niet uitleggen, maar hij wist gewoon toen hij die baan opkwam: ik kan die race winnen, want ik heb de snelste auto, ik heb de snelste banden. En uh, je ziet gewoon dat hij zo hunkert naar, naar dat resultaat dat hij uh, ja, uh, fout die niet des verstappers zijn. Die, die maakte hij uh, vorig jaar niet. Ja. En uh, er is een soort druistigheid in hem. Die, die heeft altijd al in hem gezeten. Ook in zijn eerste seizoenen al. Haalde hij iemand met uh, 260 km per uur buiten om in op spa. Ging goed. Stonden we allemaal op de banken. Maar uh, elke coureur zei, ja, wat hij daar deed, dat, is, dat durft niemand. En dat ging goed. En dan, dan vinden we het mooi. Maar nu gaat het mis. En uh, dan kijken we er opeens anders naar. Um, en dat is logisch. Want hij heeft nu een kampioensauto. Hij wil wereldkampioen worden. Dat is zijn grote doel ja dan, dan moet je dit soort uh, races uh, niet, te, maar, niet te vaak hebben. Het is inmiddels een ervaren coureur. Hè? Ja. We zeggen vaak, jongen, dat is hij natuurlijk nog steeds. Maar hij gaat er echt al wel een tijdje mee. Ja. Uh, mensen die er verstand van hebben, meer dan ik. En dat heb je al snel als het gaat om Formule 1. Uh, die zeggen, nou, hij, er waren nog zoveel rondes te gaan. En ja. met die banden was hij zoveel sneller. Hij had gewoon heel rustig aan kunnen doen. Precies. Bij wijze van spreken. Waar, waar komt dan dat ja, de, de moet, Natuurlijk heb je gretigheid, maar hij, hij is toch inmiddels ook ervaren? Het is, het is een, een soort druistigheid die niet uit hem gaat. En uh, dat zal er wel uit moeten als hij ooit wereldkampioen wil worden. Um, oh. Omdat uh, Lewis Hamilton was, drie jaar geleden was de laatste coureur... die met meer dan twee uitvalbeurten een uh, wereldtitel greep. Dus je, je kunt in de huidige Formule kun je, 1 kun je niet onnodig punten mislopen. Dan uh, word je aan alle kanten voorbij gelopen. Nu heeft hij ook alweer een uh, flinke achterstand op uh, WK-leider Vettel. 32 punten uit Dus Mabel. jij zegt als hij kans wil maken... dan moet hij wat van die druistigheid kwijtraken. Ja, absoluut. Uh, kan hij goed naar zijn teamgenoot kijken. Die, uh, die uh, dat gisteren wel goed deed. Die, die, die, die nam Ja, zijn teamgenoot Danny Ricciardo nam, nam het geduld. Haalde, haalde rustig in. Wint die race. Uh, ja, Verstappen die zal nu ook wel heel goed weten dat het anders moet. En die heeft dat ongeveer ook gehoord gekregen van de twee mannen waar hij heel goed naar luistert. Dat is Helmoet Marco, de, de grote coureursbaas bij Red Bull en zijn vader, Jos. Die hem ongetwijfeld ook gezegd we hebben... Luistert hij ook goed naar Nicky Lauda? Daar luistert hij waarschijnlijk wat minder goed naar. Want die Nicky Lauda luistert ook niet zo goed naar zichzelf. Want <laughs> die noemde Max Verstappen twee jaar geleden nog een talent dat eens in honderd jaar... En nu zei hij dat het misschien een beetje aan zijn intelligentie lag. Dat is best wel onder de gordel. Tot hij Verstappen voor Mercedes kan strikken... en dan zegt hij waarschijnlijk weer dat het allemaal niet zo bedoeld was. kijkers die heeft Verstappen ook intensief gevolgd de afgelopen vier jaar. Daar mag je zo meteen uitgebreid over vertellen... na het internationaal van half elf. NPO Radio 1. Met Christian Bonenbakker. De benoeming van de hoogste Europese ambtenaar, Martin Selmayr moet worden heroverwogen, zodat ook andere kandidaten kans maken op de post. Dat eist het Europees parlement. Selmayr is een vertrouweling van commissievoorzitter Juncker... en werd van de ene op de andere dag gepromoveerd tot hoogste ambtenaar.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 Alle Nederlandse militairen die waren uitgeloot voor de Nijmeegse Vierdaagse... mogen alsnog meedoen. Door afzeggingen en wanbetalers zijn er plaatsen vrijgekomen. Voor de 4000 gewone wandelaars die waren uitgeloot... komt er voor het eerst een herinschrijving. Zo kan bijna de helft alsnog een startbewijs krijgen. En Diana Matroos gaat namens de VPRO Buitenhof presenteren... het wekelijkse interviewprogramma op de zondagmiddag. Ze rouleert met Paul Witteman en Jort Kelder. Matroos is de opvolger van Marcia Luiten en blijft ook werken voor BNR News. Nieuwsradio. Langs de lijn en omstreken. Ja, we zijn er nog een minuutje of 27 op NPO Radio 1. Langs de lijn en omstreken met Lennart Bloemhoff van de Volkskant... Jeroen Gruten van de NOS en Sander Klekkers van L1. Ja, Sander, jij volgt Verstappen al een lange tijd ook. In Limburg natuurlijk ook, hè? Een, ja. een, een lieveling. Ja. Um, nog steeds, want ja, er zijn. De fans blijven wel fans, dat is denk ik het probleem niet, maar. Ja, dat, dat druistige, hè, waar Lennart het net al over had... dat, dat vindt ook niet iedereen even leuk. Uh, nee, dat. Uh, kijk, de, de fans die blijven wel echt fan. Uh, dat, dat is echt duidelijk. Maar uh, ook in um, de Limburgse kranten bijvoorbeeld... Uh, daar hebben ze twee verslaggevers die iedere wedstrijd uh, volgen. Die gaan er echt altijd met ze mee. En een van die verslaggevers die kent Verstappen nog uh, uh, van kind af aan. Maar daar worden ze ook al stellaan aan wat, uh, wat kribbiger. Omdat op het moment dat het niet zo heel erg goed gaat met uh, Max Verstappen... Ja, dan, dan weigert hij ook uh, kranten te woord te staan. En zelfs ook de Limburger met wie jij zelf heel erg bevriend is. Uh, dus het. Wat denk vind jij ervan? Nou ja, ik denk vooral het gaat nu de komende weken wel heel interessant worden. Of uh, Max vind ik iets weg heeft van uh, zijn vader of van zijn moeder. Hm. Uh, kijk, uh, de, kijk Jos heeft het ook altijd moeilijk gehad om met er kritiek kwam om daar mee om te gaan. En ik ken Jos ook best, persoonlijk best goed, we hebben ook al contact en hij zal het zelf uh, misschien wel ontkennen uh, of niet heel leuk je vinden, je maar dat is wel een beetje uh... een feit. <laughs> ja, Jos vindt, heeft niet graag uh, uh, dat mensen kritiek leveren, daar kan hij ja. wel moeilijk mee omgaan en dat zal nu ook voor Max wel uh, cruciaal zijn. Gaat hij daar goed mee om of niet? Uh, want ja, zoals uh, uh, net, net al zei, ja, uh, vorig jaar stonden we op de banken bij een geweldige inhaalpoging. en nu vindt iedereen dat uh, uh, bijna onverantwoord. Ja, ja, probeer daar maar eens een beetje mee om te gaan. En dan moet je groot zijn en sterk zijn en volwassen worden. En uh, daar komt het nu wel een beetje op ja, aan in deze fase heeft, van zijn carrière. Hij heeft het wel in zich, denk ik. Um, je zag het vorig jaar ook, het was een moeizaam seizoen, op een andere manier. Vooral omdat zijn motor zo onbetrouwbaar was. En uh, ik, ik was bij die Grand Prix in België toen hij voor een volle oranje tribune stilviel. En uh, na die race was de sfeer in dat, in dat Red Bull-motor om te snijden. Dat hele team stond op ontploffen. Je proefde overal van: ja, we, we zijn er klaar mee. Dit zo niet verder, we willen. We willen verder met, uh, met onze carrière en, en uh, op deze manier gaat het niet lukken. Ja, dat snap en, ik dan ook wel. Het, uh, ja, het lag niet aan ja, mijn nee, Er was een soort. Uh, uh, uh, en Verstappen ook, die was helemaal. Die was, die was totaal, die neerslachtig. Ja, die, die, die, die zag het niet meer zitten, was moedeloos. En, uh, en uh, toen is in de zomerstop. Uh, in, die, in die weken daarna. Uh, na de Grand Prix van Singapore. zit twee twee weken tussen. Is, uh, daarna had je naar Italië. Maar in ieder geval toen is er flink op hem ingepraat. Uh, onder onder meer heeft hij met zijn vader gepraat. Maar ook met, met, uh, met het team. En uh, in Singapore leek het een compleet andere coureur. Uh, maar hij... hij de, de, zijn, de foto's zijn bekend hè, dat hij tussen die twee Ferraris uh, crasht. En uh, na, na de eerste bocht, uh, voor de eerste bocht al. Ja. En uh, ja, er was ook een race die hij had kunnen winnen. En hij stapt uit die auto. En uh, ja, het, hij zegt: ja, Het kan gebeuren. En uh, het is niet ja. anders. En uh, ja. dat is ja. race. En het was een compleet andere verstappen. En, ja. uh, en een race later wint hij. Maar mo moet uh, hij dit leren? Eigenlijk? Want uh, Sander, hè, als je zegt: Nou, stelt stel hij bijvoorbeeld de Limburger: hè, blijft negeren als het even niet goed gaat. Of hij heeft natuurlijk de relatieve luxe dat hij in een wereld leeft waar je heel erg beschermd kunt worden door je sponsor. Ja. Je hoeft alleen maar de, de, de positieve praatjes daar te houden. Ja. En dan heb je in principe bij je contract allemaal voldaan. Um, en. Ik heb de, in die wereld het ook wel even kan blijven maken op die manier. Ja, dat is een uh, moeilijke. Dat lijkt me moeilijke aan het vak uh, van Lennart hier. Om de Formule 1 te volgen. Ik, ik ken geen enkele sport. Uh, ik Jeroen even aan. Er volgt ook zoveel sporten. Uh, waarin je eigenlijk nooit uh, um, uh, met een sporter niet kunt spreken. Er zijn toch altijd wel eens voetballers die worden afgeschermd. Op het moment dat ze een rode kaart hebben gekregen. Of een echt een hele grote blunder hebben begaan. Dat komt nog wel eens voor. Maar in het wielrennen. Nou, dat volg ik toch wel heel erg veel. Kun je altijd met iedereen meteen spreken. In het voetbal kun je vrijwel altijd met iedereen meteen spreken. Maar in de Formule 1, ja, dan is het kennelijk bijna geaccepteerd dat uh, die jongen gewoon niet komt opdagen, want hij heeft de krant eigenlijk helemaal niet nodig. Het lijkt mij echt heel frustrerend als uh, verslaggever om naar Shanghai te vliegen of naar uh, Abu Dhabi en vervolgens uh, uh, krijgt die jongen niet eens te spreken sterker uh, nog, we uh, hebben het vooral bij de NOS gehad. Dat Louis Dekker bij een persconferentie gewoon iets vraagt over die opmerking richting Verstappen. En dat die dikheid werd, uh, werd genoemd door een van zijn collega's uh, kort na de race. En toen werd Louis eigenlijk uh, beschind. beschind. Gekakte, en dat was collega's. de boeman omdat hij zijn werk deed. Ja. Dus dus je dus gaat er geen kritische vragen stellen hier? Ja, dat is natuurlijk al een beetje... Een, een beetje ja. een, misschien hoort uh, het ook wel bij die wereld hoor. Ik weet niet hoe Jeroen had, Jeroen, toen, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik ben daar nog nooit bij geweest. Dus dat is een beetje lastig voor mij om daar echt iets uh, uh, over te kunnen zeggen. Maar wat ik wel merk, uh, in de Nederlandse pers in ieder geval... is dat, er, uh, dat het een soort van uh, grote fanclub is bijna. Die uh, Verstappen volgt. Uh, alles wat hij doet, uh, dat wordt uh, tot hoog in de hemel geprezen. En uh, er is nauwelijks kritiek. Nu toevallig wel. Maar dat is ook omdat hij zelf uh, hand in eigen boezem steekt. Maar in hoeverre dat te maken heeft met, uh, met het werken daar ter plekke... Ja, dat, dat kan ik heel lastig inschatten. Lennart, Lennar, Lennar, van... Lennar, jij, jij wordt dus nu eigenlijk beschuldigd van een soort... Ja, vinden... ik hoor het. Daar ben ik het niet mee eens. Ja, want ik ja. probeer altijd gewoon op te schrijven wat ik zie... en uh, volgens mij doe ik dat al jaren. Dan vraag ze, merk je of dat, heeft dat invloed heeft ja, op Ja, ik wil de... wel een beetje uitleggen hoe de Formule 1-wereld in elkaar ja. zit. Want het is, het is een hele gesloten wereld. Ook als we Stappen wel krijgen te spreken na een race, weet je alsnog niet wat hij zegt. Want je weet niet wat er in die, in die ruimtetjes gebeurt in de Formule 1-wereld. Het is een wereld waarin heel veel schijnopenheid is. Je, je, je ziet de coureurs lopen, je ziet de teambaas lopen en het is allemaal aanspreekbaar. Maar je kunt. Ze zeggen nooit wat je... Je weet nooit of ze de waarheid spreken. Of het klopt wat ze zeggen. Je, dus ja. stappen had laatst bijvoorbeeld in... Uh, in um, uh, vorige week of twee weken twee, twee geleden... crasht hij in de kwalificatie. Zei hij dat hij opeens... Uh, of in de trekking, zei hij opeens... dat hij extra vermogen kreeg van zijn motor. Nou Dat bleek achteraf niet zo te zijn. Er bleek iets mis te zijn met het gaspedaal. En dat, dat bleek ook weer anders te zitten. Alleen maar om aan te geven hoe moeilijk al zo'n verhaal los te krijgen is. Ja. Daar hangt er dan uh, heel rookgordijn omheen. Ja, en dat maar, kon, maar merk je, heb je wel... Iets, iets geschreven over Verstappen of, of iemand anders bij jullie krant en dat je dan daarna merkt van nou weet je, hij is iets minder toeschietelijk met uh, een zijn kere quote of zo want dat is natuurlijk waar, nee, het, waar, het, niet. waar, nee, waar nee, de angst maar, zit denk nee, ik nee, van veel de, de Formule 1 is een miljardenindustrie en die maken zich echt niet druk om wat een Volkskrant journalist wel of niet schrijft um, nee. Uh, nee, maar hij kiest Verstappen. wel heel erg van met die ga ik wel praten en met die heb ik vandaag nee, niet. Nee, nee dat is ook een team besluit hoor dat uh, in principe volgens de regels van zijn team Red Bull is Verstappen eigenlijk nooit te spreken na een race. Behalve als het uh, uh, zo uit kan komen. <totstukken> dat is wel lekker uitgangspunt. Dan hebben ze altijd, het het altijd een uitweg om, om Verstappen niet voor de media te zetten. Ja. Uh, hij moet wel verplicht moet die tv-media te woord staan. Uh, daar zijn gewoon regels voor. Maar het is niet zo wat dat is denk ik het beeld wat af en toe leeft. Uh, dat, dat, zou je zou een keer te spreek krijgen eenmaal gehakt van hem. Hè? In, in zo'n interview gewoon allemaal kritische vragen op rij. En waarom uh, niet meer zelfkritiek? En waarom niet meer dit? En waarom niet meer Ja, maar die vraag stellen we hem ook zeker wel hoor. We maar, hebben we vorig jaar in, uh, in Italië bijvoorbeeld... toen hij ook een uh, ongeduldige interactie maakte... waarmee hij zijn race vergooide en uiteindelijk nog net tiende werd. Vra mm -hmm. Dan vragen we ook al waar, van ja, waarom doe, je, dan waarom doe we, je dat? Maar het is dan niet dat Team Volkskrant de volgende keer achter het net vist? Als nee, willen. Nee nee, nee, nee, nee, zo zit het niet. Nee, daarvoor is de 1 ook echt, echt te groot uh, om, uh, om elke journalist eruit te pikken... die, uh, die iets schrijft wat iemand niet zint. Okay. En, uh, en de Sander, die ervaring hebben jullie bij L1 ook? Niet. Uh, nou, uh, eigenlijk wel uh, wat, wat wij me wel merken is uh, dat uh, de entourage van Verstappen en dan vooral de Limburgse entourage die weten heel goed wat er gezegd wordt in de Limburgse media, gek genoeg. Die zeggen we het totaal irrelevant op wereld die we helemaal, maar ze horen natuurlijk allemaal, want dat, dat blijft een beetje de Limburgse familie zeggen oh Ik hoor op L1 dat ze uh, uh, gezegd hebben dat uh, Max wel heel erg druistig was. En het, het, het is voorkomen dat uh, Jos mij dan even een berichtje stuurt van hey, heb ik gehoord dat jullie dit, dit gezegd hebben? Heb ja, op je de telefoon gekeken en was en, ja. euh, ja. was het te erg Jeroen denk je ja, ik, misschien was het voor het laatst is nooit je ja, weet nooit zeker dat is het druiste in Jos verstappen die leest inderdaad alles dat weet ik ook ja. uh, en uh, die zal je ongetwijfeld wel eens toespreken of of weet ik veel wat maar, maar uiteindelijk heb ik uiteindelijk, moeite mee, maar uiteindelijk hebben zij zelfs ja. geen invloed op de toegang tot Max verstappen nee, nee. daar is Red Bull voor en die betalen die jongen 3 miljoen per jaar uh, ja. Basissalaris. Uh, nee, maar ik zeg niet dat er is. consequenties aan worden verbonden. Uh, maar uh, hij zegt wel van hey, houdt wel goed in de gaten. Hij wil wel graag dat je weet ja. dat hij je volgt. En dat is een spelletje en dan moet je als journalist volgens mij tegen bestand zijn. Ja? Ja. Overigens, verstappen en het woord druistig. Ja, Mooi woord, Af, hè? Ja, de pas, afgelopen weken. En ik goed. weet niet wie het er voor het eerst heeft ingegooid. Maar het komt elke keer weer terug als ze het over verstappen ja, hebben. Een mooie match. Woord. Ja, vind ik ook wel. We gaan het hebben over de Jubilair League. Na het mislopen van het landskampioenschap van het echte Ajax... gisteren kan alleen jong Ajax nog kampioen worden dit seizoen. Het elftal van trainer Michael Reiziger mag dan wel niet promoveren. Dat betekent niet dat de Amsterdammers er met de pet naar gooien. Sterker, tien dagen geleden won John Ajax thuis... van de gedoodverfde kampioen NEC. Maar na het opstellen van een geschorste speler... besloot de KNVB dat de wedstrijd opnieuw moest worden gespeeld. Dat gebeurde vanavond. De inzet was van tevoren duidelijk. De koppositie. De winnaar zou op 73 punten komen en dat is één punt meer dan Fortuna Sittard. Wie de toekomst nadert, het trainingscomplex van Ajax ziet nog net de ingang van de arena waar gisteren heethoofden de spelersbus van Ajax 1 opvingen na de debakel in Eindhoven. Het is 24 uur later en jong Ajax speelt ook om de titel. Geen Turnbeilenvelt die zit vandaag alsnog zijn schorsing uit. Hij was de aanleiding tot deze Groundhog Day in Amsterdam. Nou, we hadden al twijfel voorafgaande, omdat dat je, je voorbereid natuurlijk. Dus, en dan uh, tijdens de wedstrijd speelt hij en dan ga je zelf twijfelen van... Uh, oké, okay, uh, hebben wij het dan verkeerd aangegeven? Maar uh, uiteindelijk bleek het gewoon terecht te zijn tot die vijf gele kaarten heeft. reacties in Nijmegen, bijvoorbeeld bij Pepijn Leinders. de toch geplaagde coach van NEC. Die reageerde bij Fox Sports een paar dagen geleden... als volgt op de herkantie van zijn ploeg. Ja, dan, uh, dan reageer je wel opgelucht uh, in die zin dat je... Uh, ja, je krijgt gewoon een nieuwe kans en uh, ja, die willen we al pakken. De toekomst loopt goed vol. Het is uitverkocht vanavond. En tussen de toeschouwers natuurlijk ook de algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik. Het is voor hem ook een beetje een gekke dag nu zijn ploeg in de herkansing mag tegen jong Ajax in de race op promotie. Ja, Ik kwam net Sjaak Zwart tegen. Hij zegt, wat flik jij me nou? Ik zeg: nou, ik wilde jou nog een keer zien, want ik had je vorige keer een beetje kort gesproken. Ja, Groundhog Day. Ja, je zei het net. Ja, dit is echt, uh, ja, het is natuurlijk vreemd. Het gebeurt niet vaak in het voetballen. En, uh, ja, ik heb dat vorige week al gezegd, voor ons is het een, uh, een nieuw leven, een kans. En uh, we moesten eerst van Helmond Sport winnen vrijdag, dat hebben we gedaan. Ja, en dan kun je het nu nog een keer proberen. Is dit een faire oplossing in jouw ogen? Nou ja, de reglementen schrijven het voor. En uh, daar zullen heel veel mensen anders over denken. Uh, wij... Uh, wisten het van tevoren, omdat onze trainers maken natuurlijk een opstelling en die komen hier en die zien dat. Nou, toen bleek het niet te kloppen. Ja, dan zijn de reglementen zo dat die overgespeeld moet worden. Nou, is het ook zo dat jullie je misschien wel op die manier, want dat zeggen de tongen natuurlijk, een beetje twee kansen hebben gecreëerd. Je wist dat die jongen niet mocht spelen, je had de wedstrijd kunnen winnen en je wist ook, misschien komt er wel een herkansing als het misgaat. Nee, onze staf en ook onze spelers hebben er vooraf gewoon geen rugbaarheid aangegeven en zijn er ook gewoon helemaal niet meer over begonnen. Ze wisten het wel. Ja, want ze hebben natuurlijk, op. laat me zo zeggen, ze wisten het. Ze zeiden, hé, hey, klopt het wel? En die zijn gewoon de warming-up gaan doen en gaan spelen. En de afloop zijn we eens gaan informeren bij de KNVB. En onze staf en ook onze spelers, die hebben zich gewoon op die wedstrijd gericht. En volgens mij hebben die tijdens de wedstrijd ook Als je een cadeautje krijgt, moet je het uitpakken. En dat doet NEC in Amsterdam opnieuw niet. Weer is er een nederlaag voor de ploeg van Leinders in wat af en toe een pikkelhard duel is de goal... Voorrust is van Johnson. En wat is de reactie na afloop van Pepijn Leinders, de trainer van NEC? Nou, dat hoopt maar de trainer blijft wat langer dan gebruikelijk, Misschien de binnen Ted van de pavert, verdediger. Uh, komt hij hard aan dus? Ja, die komt zeker hard aan. Ik denk, uh, ja, vooraf gaan deze wedstrijd er toch naartoe. We uh, hebben nog drie wedstrijden en we willen natuurlijk een eigen hand houden. Ja, en dan uh, is het natuurlijk enorm zuur dat je deze wedstrijd verliest. Ja, want uh, je mist de compositie. Uh, Fortuna blijft boven je staan, dat is lekker allemaal. Ja, klopt. Het is uh, ja, een behoorlijke klap inderdaad. Maar. Kan het nog? Ja, het, zeker kan het wel. Alleen uh, zijn we nu wel afhankelijk van, uh, van Fortuna. Ik heb genoten. Het was een uh, heerlijke voetbalavond. Uh, strijd, uh, goed voetbal soms, soms slecht voetbal. Uh, alles zat erop uh, deze wedstrijd. Nou, het is mooi dat we dan aan uh, het langs zijn. Ja, dat zijn Michael Reiziger, de coach van Jong Ajax. En uh, Jong Ajax dus de nieuwe koploper met één puntje meer dan Fortuna en drie meer dan NEC. Uh, hebben jullie deze soap een beetje gevolgd uh, op de voet? Jeroen, jij? Niet op de voet, maar wel van afstand. Ja, het is ongelooflijk. <laughs> met rechten soop, toch? <laughs> ja, absoluut. Uh, dit is nou echt een soap. Maar het grappige is dan, dat dan komt die kans voor NEC om het allemaal te... Toch naar zich toe te trekken. En dan verliezen ze weer. Ja, nou ja, hè. ja. Dan houdt alles op. Dan vraag je erom. Ja, maar dat is voetbal, hè? Dat is voetbal. Om ja, de ballen is rond. Ja. Zonder? Goed, ja, nee, goed zeker. Goed nieuws voor, voor Limburg. Dit is voor Fortuna Sittard natuurlijk heel erg goed nieuws. De kans dat zij gaan promoveren. En ze hoeven maar twee keer te winnen. En dan gaan ze promoveren. Ja. En hoeveel clubs zou je dan in theorie in Limburg kunnen hebben in de eredivisie? Nou ja, eh, VWV blijft erin. Rode EC zou zich dan moeten handhaven waarschijnlijk via na-competitie. Je zit hem een goed gevoel daar nu in dadelijk. Nou, Fortuna gaat erin. En MVV zou dan ook nog play-offs kunnen spelen dadelijk. In theorie, hè, heel optimistisch, via Limburgs clubs, Jeroen... Ja, dat wordt veel vlaai eten dan <laughs> volgend jaar. <laughs> ja, maar wie had dat gedacht? Ik bedoel, Precies, nee, ja, het FC nee, Limburg, hoe iemand. lang is dat geleden? Dat er werd geschreeuwd om FC Limburg, nee, ja, ja, crisis. Boer, eh, het kindje Sporting Limburg was al geboren en gepresenteerd. Eh, en om drie dagen later weer te begraven. En vervolgens eh, gaat iedereen in de grote doffe ellende verder. Fortuna onderin, NWV en eh, nood. Eh, Roda en financiële nood met eh, de grote financiële eh, helper uit eh, Rusland. Dan wel eh, Dubai, dan wel Zwitserland. Ja precies, <laughs> uh, en in één keer uh, is het voor iedereen weer uh, Hosanna. Is ja. ja. dus dan het clubniveau van ja, die ja. andere clubs, is dat gedaald? Nee, of, of... Ja, bij Fortuna hebben ze het... gewoon een goede sponsor gekregen en een voorzitter die daar veel geld in gestoken heeft. Dus dan gaat het vanzelf beter. Hm. Ja, Roda, dat past ook een beetje op de plek waar ze nu spelen. Ja, 15e, 16e plek, dat is wel, wel beleid dit jaar, hè? Ja, wel beleid. Absoluut, of wel de, de keuze voor Molenaar, ja. ook om in die slechte periode om zijn contract te verlengen, ja. dat vind ik heel opvallend en Hij heel gewaagd. goed. Ja, ook wagen ja. natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat is ja, wel knap. Toen alle strijd met alles wat ze de voorgaande jaren hebben gedaan. Ja. Maar over de soap gesproken, ik bedoel Fortuna Sittard. Ja. ja. We hebben die Turkse eigenaar, vervolgens Sande Odyssee die, die zegt... ja, er gebeuren allerlei praktijken, daar wil ik me niet mee associëren. Die, die is weg. Ja. Vervolgens verspeelt de Fortuna volgens mij binnen een paar weken de, de compositie... De en, ja. en, en zo goed als de titel. Ja. Ja, ik bedoel, hoe volg je dat als journalist? Ja, nee, smil, smullen. Dat ja. Is, uh, ja, en dat bij Fortuna ja, daar kun je echt boeken over ja. schrijven. Uh, dat, dat is de afgelopen jaren altijd smullen geweest. Geloof ik, jouw collega uh, ja. Willem Vissers is uh, die hard Fortuna fan. Ja, dit is voor. En die hebben toch heel wat te verduren gekregen de afgelopen jaren. En die gaan echt voor het eerst. Maar ja, het is de goede verzoeken, even afkloppen. Misschien wel promoveren. Ja, wat de zit de er nou heel dichtbij. In hoeverre kun je deze competitie überhaupt nog serieus nemen? Ja, ja als jong Ajax kampioen wordt. Uh, eigenlijk lijkt me dat niet de bedoeling ooit van, uh, van de KVB dat dit zou gebeuren. Ik denk dat Ajax het op dit moment misschien ook al niet wil. Het zou... Uh... Ja, wat, wat ga... De prestatie van de kampioen, eerste selectie... Hè? toch nog, uh, nog wat, meer omlaag Wat gaan ze doen? Komt er dan een groot feestje in Amsterdam? Uh... Ja, van de Vlein? Van de Saar <laughs> ja. de, de grachten. Ja. De beurskoer is omhoog. Ja, ik weet het niet. Ja. en Stel dat Fortuna de Eredivisie haalt, Jeroen. Is dat een verrijking? Uh... Nou, ik vind het hartstikke Hoe leuk als we doen? weer terugkomen. Dat was, uh, een paar jaar geleden kwam Dordrecht opeens terug... na heel hele lange afwezigheid. Ja, dat is, dat is gewoon leuk om eerst bij zo'n club te komen. Op basis van het voetbal kan ik dat moeilijk uh, beoordelen. Daarvoor zie ik uh, heel eigenlijk van de Jupiler League. Um, maar het feit dat uh, een uh, in potentie toch vrij grote club. Een club met heel veel historie. Hè, met een van de, van de grondleggers van betaald voetbal. Uh, jarenlang uh, in de top gespeeld in de jaren 50. Uh, in de, in, daarna nog een aantal hele goede periodes gehad. jaren 80 Europees voetbal gespeeld tegen Everton. Dat ja. later uh, de, de, de Europa Cup 2 won. Uh, ze waren toen verliezend bekerfinalist, denk ik, ja, hè? van de Feyenoord. Van Maandijk, ja. ja, precies. En uh, in de jaren 90 natuurlijk, uh, met Van Bommel en, uh, en Vlant, uh, Rikse. Rikse, ja, precies. Dus dat was een goede lichting. Veel talent, dus ja, het is leuk om zo'n club weer een keer terug te zien. Het enige jammere is natuurlijk... en ik denk dat ze daar uh, behoorlijk uh, de, de, de schade van hebben opgelopen... was de verhuizing van de baan, het wat een heel intiem echt voetbalstadion was... naar een hele verdrietige blokkendoos uh, ver buiten Sittard... Ik weet niet of ze daar nu een beetje van zijn bekomen inmiddels. Ja, maar... dat dit is nu ook wel wat meer aangekleed inmiddels. Maar dat, dat heeft inderdaad veel pijn gedaan bij de echte ouderwetse Fortuna-fans. Ja, want er kwamen helemaal geen mensen meer op een gegeven moment. Nee, ja. Ja, ja maar dat, dat, is, dat, dat begint nu wel te keren. We zien echt steeds meer mensen, logischwijs, als het goed gaat, komen de mensen ja. weer terug. Hmm. En dat, ja, nu helemaal. De komende wedstrijden ze spelen uit bij Jong Utrecht eh, vrijdag. Eh, nou ja, die moeten ze wel normaal gesproken kunnen winnen. Ja, die staan eh, redelijk onderin. En dan eh, thuis de laatste wedstrijd tegen Jong PSV. Dat is een lastige wedstrijd voor Fortuna. Maar ja, daar kunnen ze thuis afmaken. Nou, dat zal toch volle bak moeten worden? Dat ja. zou je wel verwachten, ja. ja. ja, ja. Het is een gegund in ieder geval. We gaan ja. zien of het gaat gebeuren. Nog heel even uh, iets wat we aan willen stippen... met betrekking tot het honkbalseizoen. Dat is nu een paar weken bezig in, in Amerika. Lennart, jij volgt uh, net als Jeroen overigens het Amerikaanse honkbalgoed... Uh, het schijnt dat de Nederlanders het heel erg goed doen, daar. Ja, zeker. Ja, al jaren eigenlijk. Het zijn de best betaalde Nederlandse supporters. Uh, zo beetje. Kenny Jans, ja, ik bedoel eigenlijk niet qua geld, maar ik bedoel de sportief uh, nee, maar maar, het om, het om dat ze, dat ze, dat ze wel wat kunnen, zeg maar. Ja, oh zo. Ja. Wat ja. verdient zoiets dan? Uh, Kelly zo uh, werper van de Los Angeles Dodgers, verdient dit jaar 13 miljoen euro. Heeft vorig jaar een contract van 80, 80 miljoen ja. Als je oh, dat vergelijkt met, uh, met Chantal Blaak dan... Ja, Dat zijn pizarre bedragen, joh. Ja. Nee, daarom uh, meer aandacht. Ik denk vols, dat ze daar wel voor doet die 10%. En Didi Gories speelt bij de New York Yankees. Die club is uh, net zo groot als Real Madrid of Barcelona. En uh, zeker, uh, wordt zeker net zo kritisch gevolgd ja. als die twee ja. clubs. Maar in jij de, volgt de Red Sox toch ook? In ja, de ja Bogaerts natuurlijk. Hè, ja. Die ja. het uh, ook heel erg goed doet. Uh, Gregories had een, uh, een fantastische wedstrijd. had 8 uh, RBI, 8 uh, binnengeslagen punten. Dat was uh, nog nooit vertoond. Dus uh, die halen daar wel even de, de headlines. Maar Bogaerts. Is uh, al, uh, al nu voor zijn derde seizoen op rij een van de van de dragende spelers uh, bij uh, een bijna net zo grote club als, uh, als de Yankees, de Red Sox. Ja, dat is heel opvallend. Uh. En, ja, uh, ja, de, deze jongens zijn al een paar jaar uh, gevestigde namen. Ja. Uh, een jaartje of 27, 28 tegen de 30 lopen ze. Maar er komt ook alweer een nieuwe generatie aan. Die jongens komen om van Curaçao of Aruba. Mm -hmm. En uh, nu is er weer een, een jongen van 21, Ozzy Albies heet hij. Uh, die speelt bij Atlanta Braves. Ja, die, is, die heeft al vijf home runs geslagen in de afgelopen twee weken. Uh, ook een grote ster aan het worden. Maar dus het, ja. is, het is niet zo dat dat, dat soort Nederlandse sterren dan eigenlijk... De, de, de volksinteresse ook weer opwekken. Hè. Natuurlijk zijn er mensen die dat volgen. Zoals jullie en nog wel andere sportliefhebbers. De, de maar relatie echt... tussen honkbal en Nederland is altijd moeizaam geweest. Dat zal waarschijnlijk ook met het weer te maken hebben. Het um, gaat niet zo snel in de stromende regen. Ga je honkballen. Dat doen die Amerikanen zelf ook niet graag. Ja, maar ook het kijken. Gewoon, ja, het is, het is een heel ander spel. In de ja, sport. Als je een voetbalwedstrijd kijkt. Dat is 90 minuten lang actie vloeiend spel. Honkbal is heel veel wachten, zitten. In Amerika is het echt een dagje uit. Je gaat met het hele gezin. Je pakt de uh, hotdogs erbij en... Uh, ja, het maakt niet zo heel veel uit of de club nou wint of verliest. Uh, ja. Je hebt een leuk dagje uitgehaald. Het is een hele andere manier van sport beleven. En uh, daarom is honkbal uh, is, uh, is het moeite om, om echt voet aan de grond te krijgen in, uh, in Nederland. Op de Antillen is het wel heel groot. Maar uh, ja, een paar jaar geleden ging, uh, verdween Kinheim. Dat is toch een van de grootste clubs, uh, Nederlandse honkbalclubs, die, die verdween uit de Nederlandse uh, hoofdklasse. Omdat er gewoon geen geld meer was. En ja. dat zijn wel schijnende schijnende ontwikkelingen. Soms. Ja, ja. Goed, de laatste vijf minuten zijn voor de Champions League. Uh, we noemen het wel saai saai, voorspelbaar... want we zien altijd dezelfde ploegen. Nou, dat was behoorlijk smillend de afgelopen week. Volgens mij was het Jeroen die in het begin van deze uitzending het al zei. Uh, denk maar aan Roma. Uh, Roma versloeg Barcelona met 3-0... poetsen zo een uh, 4-1-nederlaag weg in Spanje. Juventus heel dichtbij een stunt tegen Real... lukte net niet, hebben we ook al gememoreerd. Liverpool schakelde Manchester City uit. Bayern versloeg Sevilla... Nou, de volgende halve finale is Real Madrid tegen Bayern München. Dat was ook een mooie finale geweest. En wat te denken van Aas Roma tegen Liverpool. Um, Lennart, ik had de indruk dat jij een beetje uh, op de bank uh, springt voor, uh, voor Roma. Hè, met Klopt, name. ja, goede vriend ja. van mij is ook correspondent in Italië. Dus, en die was bij die wedstrijd uh, tussen Roma en Barcelona. Dus dat speelt misschien ook al mee. Maar uh, ja, het is een mooie club. Het is goed dat zo'n club uit zo'n stad weer uh, zo ver komt in de Champions League. Roma-Liverpool. Ja, de Barsting ook... van Vreugde was natuurlijk enorm in Roma. Ja, het was bizar. Ja. Het was bizar. Uh, ik, ik was zelf heel toevallig bij, uh, vorig jaar bij Barcelona, Paris Saint-Germain. Die andere uitzinnige. Ja. Uh, uit van ja. Zo, vreugde. wat een geluk. Je hebt je ja, ingelijst, ja, denk ja, ik. Ja, ja, dat so, so, soms kom je op plekken van de, bij, bij de Formule 1 en dan pak je wel eens iets mee. <laughs> <laughs> wat, was, wat was die uitslag ook weer toen? Was dat 6 -0? 6, -0? 6, -0. 6 -0. Ja. Ja. Ja. ja. Nee, maar. Ja, ja dat was ja. Ja. Nee, de spe spektakel hebben we wel bij de Champions League. Hè, afgelopen kwam nou, er vijf jaar. Het ook precies. fantastisch, legendarisch, man. Met Monaco, dat toen zo fantastisch speelde. Ja, maar de, de clubs zijn dan misschien dit jaar toch weer nog net iets onvoorspelbaarder. Ja, het is wel anders dan we hadden verwacht. We waren uitgegaan van Manchester City en uh, Paris Saint-Germain. De zandbakclubs. Maar uh, die hebben het weer niet waargemaakt En uh, nu zie je inderdaad Roma, wat heel erg leuk is. Liverpool, dat het... Uh, dat het fantastisch doet dit seizoen. Heel veel doelpunten maakt, spectaculair voetbal speelt. En wat natuurlijk heel erg fijn is... dat we ook Nederlandse internationals hebben op dit moment... in de halffinale van de Champions League 2 bij Liverpool. We hebben Robben natuurlijk, daar nou, is geen international meer. En Strootman bij Roma, die het daar heel goed doet. Veel beter dan in Oranje. Ja, we kunnen ze nu weer gaan zien in twee hele grote wedstrijden. Ja. Tegen elkaar. Nou, ja, Dat is prachtig. Dat is bonus. En voor de Champions League zelf. Hè, want uh, als we het hebben over voetbal en, en, en hoe die wereld in elkaar zit... klagen we vaak. Hè. Het is de wereld van het grote geld. Van een paar clubs die altijd ver komen. Zo'n verfrissing in, in clubs die ver komen in de Champions League. Doet dat iets met, met de kijk op het voetbal als totaal? Nou, het is geen totale verfrissing. Dat Roma nu eens een keer meedoet, dat is leuk. En trouwens wel verdiend, want ze hebben, ze hebben goede clubs hebben ze uitgeschakeld. Ze zijn steeds de betere geweest. Liverpool hebben we een tijd niet gezien. Maar ja, die komen natuurlijk ook uit een, uit een miljoenencompetitie. Ik zou het leuker vinden als uh, Apollon Nicosia een keer de laatste vier haalde. Of een, of een club uit Nederland. Of, ja, of, uh, ja dat, dat het echt ja, totaal ja. anders wordt. Ja. Uh, het, is, het is nou ook weer niet dat... Uh, <laughs> het is geen wonder. Dat is het ja. kijken naar... Nee, nee, dat ja, zeker niet. Volgens mij ja. onderstreept het wel dat er juist niet zo'n Europese megacompetitie moet komen... waarin deze clubs altijd heel vaak tegen elkaar spelen. Want nee. 100 keer wint Barcelona 98 keer van AS Roma. Maar die clubs kennen elkaar gewoon niet zo goed. En dan heb je dit soort stunts laat in het seizoen zijn daardoor mogelijk. Ja. Plus? Na die 4-1 was het natuurlijk wel zo. Dat Barcelona zich al in de halffinale waande. Die stonden ja. daar met een, met een verkeerde instelling nou, op het veld. Ze daar had Roma daar ook met, met die eigen met met met doelpunten. Ja, ja, ja. ja dus was ja. Roma daar ook gewoon goed. Ja. Sander? Uh, nou ja, ik, ik vond vooral Barcelona echt ontzettend, ja, stiekem wel jammer. Ook als, als liefhebber, ja, ik zie toch heel graag, heel stiekem, uh, sorry Lennart, uh, Barcelona liever in de halve finale dan uh, A's Roma. Ja? Maar, maar zoals je zegt, uh, die, ja, die hebben daar gestaan van, ja, kom op, uh, het is klaar, uh, wie doet ons nog wat? 1-0 e verliezen is ook voldoende, maar uh, nou, ik vond dat stiekem toch heel erg jammer, ja. ja. Wat wordt ja. de finale? Jeetje, ja, ik denk dat uh, Real de finale wel gaat halen. Uh, en het, het ontloopt elkaar niet zo heel erg veel hoor. Liverpool en Rome. Ja, zou toch mooi zijn als Liverpool werd eigenlijk. Zo'n traditieclub. Ja? Ja, vind ik wel. Dat zou Roma wel leuk vinden eigenlijk. Ja? ja, maar dat is weer niet goed voor PSV. Als Roma nou, wint, moet PSV wel rekening mee ja, we gaan over. Ja, natuurlijk. <laughs> nou, een, beetje waar het nog kan, maar een beetje chauvinistisch ja, blijven. Maar, maar het liefst heb je dus eigenlijk, eigenlijk wat Leicester City met de Premier League deed. Zo, zoiets moet een keer in de Champions League gebeuren. Dat, dat, dat zou fantastisch zijn. zijn. Ja, ja natuurlijk. Dat heeft de Champions League wel nodig, ja. ja. ja dan, wel, jij zei dan, wat was het, uh, uh, uh, welke club noemde jij nou net? Beer Shifa noem je, hè? Nee, ik zei Apo Nicosia. A Apo Apo -Nicosia ja. Nicosia. Ja, ja. Dat is ook ja, mooi. Ja. Ja. <laughs> je moet eerst kampioen van Israël worden. Ja, dat doen we nog ja, jongens, we laten het hierbij. Uh, tijd is op. Lennart Bloemhoff, dankjewel. Sander Kleikers, dankjewel. Uh, goede reis terug naar het mooie Limburg. Dank. En uh, Jeroen Groote, jij ook bedankt. Dan um, gaan wij uh, even kijken hoe het met uh, onze Diederik is. Uh, Daar ja. sluiten we natuurlijk altijd mee af. Hij kijkt er weer vooruit naar de volgende speelronde in de Eredivisie. Nou ja, morgen dan gaat de eredivisie gewoon weer verder alsof er niks gebeurd is. Morgen twee duels, Heerenveen, Ado en FC Twente tegen Pek Zwolle. We gaan voorbeschouwen met Gert-Jan Verbeek. Die mocht als trainer van FC Twente niet meer als analyticus optreden in de media. Maar nu die ontslagen is, mag dat gewoon weer. Dus welkom Gert-Jan. Eerst maar even FC Twente tegen Pek Zwolle. Wat verwacht je voor wedstrijd? Nou, Pek Zwolle moet die wedstrijd gewoon winnen, dat is heel simpel. Ik bedoel, uh, Twente heeft zo'n zwakke ploeg, zulke zwakke spelers. Uh, stuk voor stuk. Ik bedoel, die hele club uh, er wordt al het hele seizoen uh, wanbeleid uh, gevoerd. Met trainers die met randzaken bezig zijn en weet ik niet wat allemaal. Dus uh, ik denk dat Peck gewoon gaat winnen. Oké, okay, en dan die andere wedstrijd? Herenveen tegen Ado? Ja, nou, Herenveen uh, heb ik dus jarenlang zelf uh, gewerkt. Dus het leek me niet verstandig als ik uh, daar iets over ga zeggen. <laughs> okay, Gertzo van Beek, dankjewel. <laughs> Dat is echt een goede invitatie. Zo is het. Goed, tot zover. Morgen is er weer langs Leiden omstreken met de Eredivisie Voetballers. Slags het oog met Kuskeine. Theo Radio 1. Rosanna in Eindhoven, volgens mij zijn ze er nu nog te feesten. PSV shirtje aan, de sjaal om, een grote glimlach. Hey, ik ben zo blij. Ah, ja, lekker man. Ik ben daar blij mee. Het NOS Radio 1 journaal. Zie ik nou tranen in je ogen? Ah, ja, dat is een emotioneel moment, serieus. Met Jurgen van der Mer. Laatste woorden: gelal. I don't think he's medically unfit to be president. I think he's morally unfit to be president. Zegt James Comey in een interview met de Amerikaanse nieuwszender ABC. Het NOS Radio 1 journaal. Vindt Comey dat Trump moet worden afgezet. I I'll give you a strange answer. Even de huiskamer vragen, hebt u uw geldzaken goed op orde? Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. Op NTO Radio 1. Het nieuwe van alle kanten. Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie.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 Boek jouw vakantie extra voordelig en ontvang tot 250 euro korting op je boeking. Sunweb Creating Memories.